12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tegen drie mannen die in Woerden een noodopvang voor vluchtelingen bestormden. eist het OM voor waardelijke zelfstraffen en taakstraffen. Vandaag en morgen staan 18 verdachten voor de rechter. Ze zouden in oktober s'avonds een sporthal met 148 vluchtelingen hebben aangevallen, onder meer met vuurwerkbommen. Zo'n 100.000 ZZP'ers verdienen veel minder dan modaal, meldt het CBS. Ze moeten rondkomen van 550 euro per maand. Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft iemand ruim 1100 euro per maand nodig om van te leven. Het CBS zegt niet hoeveel ZZP'ers ook echt van dat geld moeten rondkomen, of dat ze nog een partner hebben die geld verdient. Vrijwilligers die bejaarden of gehandicapten rondrijden in busjes... krijgen volgend jaar meer onkostenvergoeding. Nu is dat maximaal 181 euro per jaar. En dat wordt 1500 euro. Staatssecretaris Dijksma vindt dat op zijn plaats... omdat de vrijwilligers vervoer mogelijk maken... op plaatsen waar geen openbaar vervoer of taxis komen. De oprichter van Sharia voor Belgium, Fouad Belkacem, is ook in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Ook het Hof in Antwerpen vindt dat Sharia voor Belgium een terroristische organisatie was. Net als Belkacem kregen twee andere leidinggevende figuren ook 12 jaar cel en een andere verdachte kreeg 4 jaar. De man die in Duitsland werd gezocht omdat hij een grote hoeveelheid kunstmest had gekocht, heeft zich gemeld bij de politie. Hij kocht de kunstmest bij een bouwmarkt in de buurt van Keulen. Van kunstmest kunnen explosieven worden gemaakt. En de bouwmarkt waarschuwde de politie en nu wordt de man verhoord. Dan nog het weer. bewolkt in enige tijd regen. Vrij veel wind vandaag en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen file.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Dat je het maar weet. Het is woensdag vandaag, dames en heren. De week is weer gemiddag gezaagd. Goedemiddag. Wat een pokkenweer, hè? Niet te geloven. Dit is CFM Zandvoort. Uh, dit is uh, CFM Lunch. Oftewel Zandvoort Lunch. Zoals we het tegenwoordig ook zeggen. Met uh, elke werkdag natuurlijk gewoon tussen 12 en 2. De uh, lekkerste muziek aller tijden. En natuurlijk de nodige vaste onderwerpen. Maandag met Charol en uh, Irene. Dinsdag met Charol en MK. Woensdag Ruud en uh, Ingrid. Woensdag. Mijzelf, Ruud, met Dolly en uh, vrijdag met Angela. Nou, heel gezellig, elke dag, 12 tot 2, lunch. Leuker kan uw lunch niet zijn. Nee, dat je het maar weet. Leuker kan uw lunch niet zijn. Maar, dames en heren, uh, eerst even dit. Want we hebben namelijk een jarige in de studio. Ja, je houdt het niet voor possible. Maar we hebben een jarige in de studio. Jawel, even... Zingt, hè? Dus dit is geloven. Dat is niet de geloven. Dolly, onze, eh, onze sidekick op donderdag is jarig, dames en heren. Nou, Dolly van harte gefeliciteerd. En dat je nog maar heel lang gezellig bij ons mag blijven. hè? Toch? Ja. Goed, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we hebben in ieder geval een paar gasten in de studio. Sander Doudé is bij ons in de studio om te praten over een schoolproject... Verder komt, als hij zich niet verslaapt, Roy van Buringen nog langs... Om een, met een leuke aanbieding in uh, het kader van Lekker in Zandvoort. Ja, dat uh, doen we ook vandaag. En uh, Ingrid is er natuurlijk ook. En uh, Ingrid die, uh, die gaat het nieuws lezen en die gaat... een uh, uh, Wat gaat ze nog meer doen eigenlijk? Oh ja, Lekker in Zandvoort presenteren. Nou, het wordt allemaal weer vreselijk gezellig vandaag. Dus uh, leuk dat u er bent. Er staat hier een vent op de tafel. Die staat, uh, wat hier om doen is, weet ik niet is een nieuwe acrobatiek te studeren, denk ik zo. <tiek> Straks gaat die dubbele salto achterover van de tafel af. Dus jammer dat we dat niet kunnen filmen, want dat is wel jammer eigenlijk. We willen zien die dubbele salto zwart achterover, want dat is dat leuk geweest. Goed, hey, um, we gaan maar een eerste plaat draaien, vind ik. Zullen we het doen? Ja, we doen het. Oké, okay, hier komt de eerste. Joe Jackson. Is she really going out with him? With gorillas down my street From my window I'm staring While my coffee goes cold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 To see me. zeggen de zogenaamde George Martin Remix. Want er zijn diverse versies van dit nummer beschikbaar. Onder andere van het album Be maar Die klinkt totaal anders dan deze. Die is gemix door Phil Spector. Hadden ze dat maar nooit gedaan. Maar uh, dit is de single mix. En uh, die uh, is in de tijd gewoon wel gedaan door George Martin. En daarom klinkt die ook gewoon veel beter. Get Back van The Fab Four. Ja, en als u gek bent van de Vap voor, u weet het hè, 27 februari is het weer Beatlesdag in Zandvoort. Dan gaan we weer eventjes uh, tekeer bij dat leuke café in de Halterstraat, Lauren Hardy, 27 februari. Weet u dat vast, zet het in je agenda als je van, eh, van de Beatles houdt, dan, kan je, dan moet je daarbij wezen. Ja, als je van de Beatles houdt, dan moet je daarbij wezen. Bij ons in de studio zit Sander Doudij. een van de medewerkers van CFM, dames en heren. Maar hij zit hier niet als medewerker van CFM, maar hij zit hier vervolgens een uh, totaal ander verhaal. Want het gaat hier namelijk om een schoolproject. Uh, Sander, vertel. Nou, wij uh, zijn op school begonnen met een uh, projectweek. Uh, dat pro die project heet uh, Breaking News. Ja. En uh, in die projectweek um, hebben wij vijf onderwerpen gekregen. En een van die onderwerpen hebben wij gekozen. En dat onderwerp heet Wegwezen. Ja. En Wegwezen gaat over vluchtelingen. Mm -hmm. En uh, daarbij hebben wij uh, de opdracht gekregen... om zoveel mogelijk uh, media te betrekken. En uh, dat hebben we ook gedaan. We hebben een uh, Facebookpagina opgericht. Nou, ik heb CFM benaderd. Uh, we zijn heel veel bezig geweest op Facebook. Mond-op-mond uh, -mond, uh, reclame. Ja. En, dat, en het werkt. En dat werkt wel. Hé, hey, maar wegwezen, uh, vluchtelingen, uh, betekent dat dat jullie het liefst zouden zien dat ze allemaal uh, zo snel mogelijk weg zijn, of uh, hoe, uh, hoe moet ik dat zien, die titel? Nee, je hebt, uh, de laatste tijd heb je natuurlijk heel vaak uh, de vluchtelingen in het nieuws ja. en alleen maar de negatieve kant. Ja. En daarin wordt ook wel gezegd, van, laat ze lekker weg, uh, weggaan en dit en dat. En wat dit project eigenlijk is, is om de positieve kant van vluchtelingen in het nieuws te brengen, in de media. Ja. En zodoende uh, hebben wij uh, een opdracht gekregen... en dat was uh, het rat van Fortuin. Mm -hmm. Nou hebben we niet het rat gemaakt, maar hebben we uh, enveloppen gemaakt... in uh, zes verschillende kleuren. En in elke envelop zit een vraag. Maar waarmee wij het gesprek telkens beginnen is... heb jij wel eens moeten vluchten voor je leven? En dan, als het goed is, krijg je antwoord van de mens. En ja, heel veel mensen hier in Nederland hebben waarschijnlijk nog nooit... hoeven vluchten voor hun uh, leven... Maar in elke envelop zit een vraag. En uh, daar hebben we ook een uh, poll op Facebook gestart. En uh, daar konden mensen op stemmen. Daar hadden we diverse antwoorden neergezet. En ja, dat loopt op uh, dit moment uh, heel goed. En, en wat is een voorbeeld van zo'n vraag? Um, uh, ik zal er even eentje bij pakken. Even snel. Ja. Ik heb de telefoon toch voor mijn neus. Dan pak ik hem er even bij. Hallo? Hmm. Oh. <laughs> dus even zoeken. Ja, nog geeft niet. Joh. We hebben de tijd, joh. Tot twee uur. <laughs> nou, we hebben de vraag. Wat vindt u ervan dat de media meer slecht nieuws, negatief, doorgeven over het vluchtelingen dan het goede nieuws? Positief. En daar hadden we eens antwoorden bij. Anders namelijk puntje, puntje, puntje. Daarvoor is de media, je hoort, uh, alleen maar slecht. De media laat alleen maar de waarheid zien. Ze moeten niet elke dag vluchten. Ja. Nou, dat soort uh, vragen hebben wij eigenlijk op de Facebook gezet. Of hoe kunnen wij de vluchtelingen helpen? Nou, door zich veilig te laten voelen. Ze gelijk te behandelen. Niet helpen, ze mogen terug naar hun land. Ik wil ze niet helpen. Uh -uh. Dat zijn allemaal dingen die wij uh, gemaakt hebben. En ja, momenteel luistert ook uh, de hele school mee uh, naar CfM. Ja, ja. Goh, we zijn veel luisteraars. Dat is leuk. Ja. Mogen we mogen wel een beetje moderne muziek gaan draaien. Die helemaal meuk die we draaien. Maar goed, uh, door kruis dan uh, zo'n uitspraak van uh, Frans Timmermans, die uh, in uh, die Europese commissaris die heeft dus van de week verklaard. Uh, de helft van uh, de mensen die nu Europa instromen of die in Nederland instromen, of die Europa instromen, dat zijn economische vluchtelingen. Door kruis dat niet een beetje jullie opzet? Ja, door kruis wel onze opzet. Ja? Maar. Ons doel is echt om gewoon te laten zien... Van dat er ook positief nieuws is over de vluchtelingen. Ja, er zijn er ongetwijfeld... Kijk, die, die, die mensen die we hier toen in zandvoort gehad hebben... daar heeft niemand last van gehad, uh, gelukkig. En dat is ook allemaal hartstikke mooi verlopen. Uh, maar toch... Het, het, het, uh, uh, ja... Uh, het blijft er toch als een soort van... van zwart laken overheen liggen... Dat, dat er toch heel veel troep ook mee komt. Hè? Dus mensen die... Geen, geen vluchteling zijn. Waardoor dus eigenlijk, denk ik, de echte vluchteling... die dus echt uit Syrië en Irak en dat soort landen komt... een beetje ondersneld. Zijn jullie daar niet bang voor? Of, of uh, maakt dat ook deel uit van jullie vragen? Ja, we zijn er wel bang voor. Maar uh, waar wij eigenlijk een beetje mee zitten... is dat er ook wel veel geldzoekers meekomen... ja en ja, dat hoor je ook wel veel in het nieuws. Mm -hmm. Maar je hebt ook echt gewoon de vluchtelingen er echt tussen zitten, die echt zijn gevlucht voor de oorlog, die hun land en hun uh, familie echt hebben achtergelaten voor ja. een nieuw doel. Ja, dat, dat is ook zo. Het is wel eens zo jammer dat die mensen waarschijnlijk dreigen onder te snijden door die, door die anderen, die het, die het eigenlijk toch een beetje een negatief geluid geven. Hè? Neem, neem uh, wat er nou weer in Keulen gebeurd is en al dat soort dingen meer. Dus, maar goed, het is evengoed een mooie actie. Uh, fantastisch dat jullie daar aandacht aan besteden. Uh, dat de, om toch ook juist de echte vluchteling, de echte man die in nood zit, man en vrouw die in nood zitten vanuit die gebieden, dat die dan een beetje positief uh, naar voren komen. Want dat zijn natuurlijk niet allemaal rotzakken. Dat, uh, dat kunnen we natuurlijk wel stellen, want er zitten gewoon ook heel veel mensen bij die echt in nood zitten. Ja, dat klopt inderdaad. Hoe, hoe, zijn de, hoe zijn de reacties tot nu toe op jullie, op jullie vragen? Facebook, pagina en dat soort dingen? Uh, nou, we hebben wel reacties gehad. Zoals, uh, als er geen goed nieuws is, kan het ook niet gezegd worden. Nee. Maar ik heb natuurlijk zelf hier in Zandvoort gezeten bij de crisisopvang. Uh -huh. En er is dergelijk wel goed nieuws. Want je hoort alleen maar van, ja, uh, verkrachtingen dit, verkrachtingen dat, diefstal. Ja, daar hebben wij dus ook al een, een hart onder de riem voor moeten steken... om dat juist duidelijk te maken van dat het niet zo is. Nee. Het is niet allemaal zo. Nee, het is niet allemaal, niet, allemaal zo. Niet alle Marokkanen zijn slecht en, en niet alle vluchtelingen zijn slecht. Nou, dat, dat soort dingen. Ja, ja. En daarvoor hebben we ook echt gewoon deze actie opgezet. Goed. En, en waar, houden jullie, waar houden jullie die actie? Behalve dat je nu gezellig hier bent om erover te praten en dat de school meeluistert naar CFM. Nou, Leuk natuurlijk. Maar waar, waar, hoe gaan jullie er nog meer aandacht voor vragen? Nou, uh, mijn twee klasgenoten, Sam en Dilara, die zijn uh, vanmiddag uh, de stad ingegaan. Die hadden de enveloppen mee met de vragen. Dat is Haarlem, neem ik aan? Ja, oké. Okay. stad Haarlem bij NS uh, Station zijn ze geweest. Mm -hmm. Maar door het weer zijn ze toch uh, terug naar school gekomen... en zijn ze daar uh, de leerlingen aan gaan spreken en docenten. Okay. En we hadden ook door uh, de hele stad... en op school hadden we poses opgehangen... van dat, uh, dat ik vandaag live te horen was vanaf 12 uur op CFM. Ja, ja en zo hebben we het eigenlijk een beetje aangepakt. ja En uh, Facebook. En hebben Facebook. Oké, okay, nou, hartstikke mooi. Ik wens, je, ik wens je heel veel succes met deze, met deze actie. En hoop dat jullie je doel bereiken: dat er ook uh, de echte vluchteling een beetje positief in het nieuws komt. Dat hij niet ondersneeuwt in alle negatieve dingen die er ongetwijfeld. of die er dus ook zijn, dat weten we er alles van. Maar dat, die, dat uh, jullie actie om vluchtelingen echt positief. de echte vluchteling positief in het nieuws te krijgen. dat dat gaat slagen, want dat zou mooi zijn. Dat Doe? is echt ons doel ook. Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes. Mooi doel. En uh, we zullen uh, de fotootjes en zo van dat je hier in de studio bent, zullen we ook op Facebook zetten. Dat uh, lijkt me heel gezellig. Dus dan uh, kan iedereen zien dat je echt geweest bent. Dankjewel, Ruud. Oké, okay. Zalde, dankjewel. Graag gedaan. Zo, en uh, dan is het nu tijd voor het volgende item in ons programma... wat eigenlijk direct om kwart over twaalf had horen plaats te vinden. Maar ja, dat is dan even niet. En dat gaan we dus nu doen. De 3 in 1. 3 in 1. okay van een uh, 3-in-1 van Exception. En dat heeft ook wel een speciaal reden. Straks in de vinyljaren gaan we maar liefst twee uur lang aandacht besteden aan deze band. Ik heb zes albums meegenomen. Uh, en waarom is dat? Nou, uh, Exact tien jaar geleden, dames en heren, precies tien jaar geleden, ook ongeveer om deze tijd... Uh, ...was de uitvaartplechtigheid van Rick van der Linden. En uh, Rick van der Linden was mijn vriend. Was mijn grote voorbeeld. Ik noemde hem ook wel mijn goeroe. Uh, een man waarvan ik heel veel geleerd heb... ...door vooral alleen al naar hem te kijken. Uh, te zien wat hij deed. En vooral ook luisteren natuurlijk naar wat die man allemaal deed. Want dat was echt, geloof me, een gigant. Nou, Rick van der Linden is exact 10 jaar geleden... 22 januari 2006 overleden... aan gevolgen van een, van een herseninfarct... dat hij in november 2005 had opgelopen. Hij lag in het academisch ziekenhuis van, van Utrecht. Of nee, van Groningen. En uh, op 26 februari, uh, januari dus werd hij uh, begraven in uh, besloten kring. Maar daarvoor was er in een kerk in Hoogveen... een uitvaartplechtigheid en... Daar deden onder andere aan mee Jan Veen, uh, Jan Akkerman was er ook. En met een aantal muzikanten, waaronder mijn collega Shell Duifsel. Ja, was erbij hè? Jazeker, ja, ja, ja. ja, kan ja. Ik kan het nog herinneren als de dag van gisteren. Ja. Uh, heel wonderlijk dat er op het moment. Uh, uh, op een cruciaal moment een, een, een licht, een zonnestraal uh, op de kist uh, van Rick. Ja, ik, uh, dat kan ik me ook nog herinneren. Ja. Wij, speelden, wij speelden daar eigenlijk onvoorbereid. Ik had alleen, we hadden alleen een lijstje gemaakt van nou die nummers gaan we spelen. En, uh, daar deden aan mee uh, Jan-Peter Bast, toetsenist, uh, Dick Remelink, de saxofonist, uh, Johan Slager, Paul Bakker op uh, gitaren, Charles Duif, Pieter Voogd en Max Werner op, op, uh, op, drums, op ja. drums. ja. ja. En al deze Kees van de Laarzen ook. Kees van der Laarzen op Bas. Ja. En al deze ja. mensen die deden daaraan mee. En geheel onvoorbereid. Eh, want we hadden dat niet gerepeteerd. En dat klonk als een speer. Dat, dat ging zo mooi. En inderdaad, op een, op een zeker moment dat wij een bepaald stuk van, van Rick speelden... toen kwam er een, door, de, door een van de ramen van de kerk een naar een, een binnen... die precies op die kist terechtkwam. Die kist, terecht kwam. Die kist die stond dus tussen ons in... Irma. En dat was inderdaad een heel indrukwekkend uh, moment. Nou, vandaag is dat dus tien jaar geleden. En ik vond dat eigenlijk omdat juist omdat Rick ook een hele goede vriend van me was. Uh, want we hadden regelmatig contact en kwamen bij elkaar over de vloer... en wisselden leuke dingen uit en dat soort dingen. Uh, met name de, daarom vind ik het uh, passend om straks in de vinyljaren... Uh, stukken uit de eerste zes LP's van Exception uh, te laten horen als betoon aan een van Nederland's aller, aller, aller, grootste toetsenisten die het land ooit gekend heeft. Internationaal beroemd en gewaardeerd. Goed, nou dat wou ik even zeggen. En de 3-in-1 was ook van Exception. En u hoorde achterin volgens het Italian Concerto, het Italiaans Concert, Johan Sebastian Bach. Vervolgens het Rondo van Ludwig van Beethoven. En als laatste hoorde u uh, Peace Planet... oftewel de badenerie uit de Tweede orkestsuite van johan Sebastian Bach. Bewerkt allemaal natuurlijk door Rick van der Linden en Rijn van der Broek. Helaas, Exception zal nooit meer spelen... want er is er van de hele band nog maar één in leven. En dat is alleen de uh, nu Dick Remeling, die leeft nog. En uh, de rest is allemaal uh, hemelen, om het zo maar eens te zeggen... Goed, dat nu. We nu door met het programma. Joehoe! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Ingrid Bol. In het Zandvoorts Museum wordt een expositie gehouden over Hans Wiesman. Deze werd afgelopen vrijdag geopend door wethouder Gertjan Bluis. De in 1988 overleden Wiesman is bekend van onder andere muurschilderingen... zoals die bij de voormalige sint petrus lts te Haarlem. Op de expositie in Zandvoort is ook werk te zien van Menno Velendaal en Ronald van Tetterode. De expositie loopt tot 6 maart en de openingstijden van het museum zijn woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur middags. Sommige klanten van ING hebben een opmerkelijke oplichtingsmail gekregen. Deze was ondertekend door Sinterklaas... In de mail staat dat de bankrekening van de klant verloopt... en dat hij op een link moet klikken om in te loggen bij het internetbankeren. Ja, toch? Deze... dat doe je toch niet? Als je op deze link klikt, kunnen de criminelen snel geld wegsluizen. Een hondje genaamd Oscar is gisteren uit een bunker in Hermuiden gered door de brandweer. Hij was tijdens zijn dagelijkse wandeling in een gat gesprongen aan het bunkerpad in Hermuiden. De brandweermannen wisten het hondje binnen 10 minuten te bevrijden... Dinsdagavond rond 18.45 uur is een man gewond geraakt... tijdens een behandeling bij een chiropractor aan de Sampoortstraat in Haarlem. Na de eerste zorg van ambulancebroeders... is de man met spoed overgebracht naar het vuurmedisch centrum. De chiropractor zal op het politiebureau verhoord worden. Op 4 mei houdt burgemeester Abu Talib van Rotterdam... tijdens de nationale dodenherdenking in Amsterdam... een toespraak bij het nationale monument op de Dam... Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. De toespraak volgt na de twee minuten stilte en de voordracht van een gericht. Premier Rutte zal op het bevrijdingsfestival in Groningen het bevrijdingsvuur ontsteken. Na een melding van wateroverlast heeft de politie van Haarlem dinsdagochtend een hennepkwekerij ontdekt aan de Briantlaan. In het pand werden ruim 70 plantjes aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak. Op maandag 7 maart verschijnt het eerste album van Paul de Munnuk, dat de titel Nieuw meekrijgt. In maart en april trekt de Munnuk langs de kleinste, meest intieme zalen voor een reeks try-outs. De première van de voorstelling Nieuw is op dinsdag 25 oktober in De Kleine Comedie in Amsterdam. In theaterseizoen 2016-2017 volgt een uitgebreide tournee. Elton John gaat dinsdag 22 november optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor dit concert begint aanstaande vrijdag om 10 uur. De kaarten zijn te koop vanaf 47 euro. Tot zover de nieuwsberichten uit de regio Rut. Weer of geen weer. Zomer of harde winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Vandaag is het bewolkt en er zijn perioden met regen. Aan het einde van de middag en vanavond regent het flink door. De wind waait uit het zuidwesten en is stormachtig aan zee. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen blijft het droog en er zijn perioden met zon. Er staat een west- tot zuidwestenwind en de temperatuur is overdag een graad of 8.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 Die alleen maar slechter van En het liedje van de Sidekick natuurlijk. Boudewijn de Groot en hoe sterk is de eenzame fietser dan wel, <coughs> zoals het officieel heet, Jimmy. Zo, even wat uh, naar de moderne tijd hoor. Nog voor de jongeren meeluisteren, dan denken ze alleen maar oude dingen draaien. Nee hoor, dit is een nieuwe. Restart. Dat is de nieuwe single van Sam Smith. En het is lekker. Mm. Sam Smith was dat en dat heet de restart een van de nieuwe platen. Dit is Jody Abacus, ja. Ik was even zijn naam kwijt. Jodie Abacus. Yeah. I'll be that friend. Dat is ook nieuw dit. Mooi hoor. My rainbow Een ja, nou, leuke plaats. De nummer nummer heet... Uh, I'll be that friend for you. Friend. Nou, is goed om te weten, Johnny. Ja, is goed om te weten, I'll jongen. Hè? Ja. Ja, en dat was hem dus. Jody Beckers, en dat nummer, dat heet... Uh, I'll Be That Friend For You. Ja, hij had toch een hele mooie... mooie, gouden oude klas Maar die die die... Uh, nou, dat komt het nieuws er dwars doorheen, denk ik. Vind ik een beetje jammer, dus daarom bewaar ik hem even. Tot uh, na het nieuws, zometeen. Zometeen uh, in de tweede uur natuurlijk nog een keer... gaan we natuurlijk het regioen nieuws nog een keer horen. En natuurlijk, wat niet als alles mee zit... Um, Lekker in Zandvoort, staat om kwart overheen. En daar kunt u prijzen winnen, kunt u prijzen winnen, prijzen winnen, ja, ja. Leuke aanbieding vandaag, twee hebben we er zelfs. Dat uh, heeft onze Ingrid allemaal geregeld. Ja, zeker. Ja, goed gedaan hoor. Ja, ja. straks komt Roy van Buringen naar de studio, gezellig. Ja. Oeh, wordt gezellig dan. Ja. Ja, goed. Nou, uh, Ingrid, ik zie je helemaal niet, waar zit je eigenlijk? Ik zit aan de moorkop, Ruud. Je zit aan de moorkop. <laughs> Lekker voor onze ja, jarige dolly. Ja, je zit niet op je vaste plekje daarom. Dan, ja. zit, dan, dan, dan zit je achter de beeldschermen. Dat zie ik je niet. Klopt. Ja. Nou, gaan we volgende, volgende uur gaan we volgende uur dat herstellen. Ja, dat goed. Goed, oké. Okay. <middels> uh, nou, oké. Okay, we gaan nog eventjes naar... Uh, uh, hoe heet het ook weer? Uh, average White Band. En uh, pick up the pieces. Tot het nieuws van... Uh, één uur. En daarna komen we nog terug. Een uurtje met Stand Voort uh, onze website, op onze Facebookpagina, die verheugt zich weer in een stijgend aantal, vind ik leuks. We zitten al op 266 op dit moment. Daar zijn we blij mee, dus blijf ons liken op die pagina. En dan gaan we naar de 300, Dat vinden we leuk. Ja. Ja. Al het nieuws over dit programma vindt u daar, hè. De, alle aankondigingen en zo. Komt allemaal daar terecht. Zand Slash Ja! Kunt u ook alle recepten nog eens nakijken? Die staan er ook allemaal nog op. Ja. Goed, nou, tot zo.